4 uur. De Radio 1 Sportshow. Show. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag, zo spreken wij met Guy Verhofstadt over hoe Europa zich nu moet opstellen tegenover Griekenland. En Luc Iking, uh, die kijkt. En wij zijn er heel benieuwd naar of Oranje Spelers zich ook vandaag nog op Twitter begeven. Wij zijn in ieder geval online te volgen. Dat kan via radio1.nl. Maar uh, eerst het nieuws met Juri Stubenitski.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 Nu er geen nieuwe resultaten zijn in het onderzoek... blijft het onduidelijk wat er met haar is gebeurd. De leden van de politievakbond ACP hebben ja gezegd... tegen de nieuwe politie-CAO, maar niet met veel enthousiasme. Volgens ACP-voorzitter van de Kamp was een nieuwe CAO hard nodig... maar is bij veel leden het wantrouwen in de politietop groot. De politiemensen zien dat de laatste jaren toenemende mate... de politieleiding zich niet houdt aan afspraken die er met ons zijn gemaakt... De collega's niet steunen daar waar nodig. En zij hebben dus eigenlijk weinig vertrouwen... Uh, dat dit uh, qua afspraken allemaal uh, in orde komt. De ACP is in ledenaantal de tweede politievakbond van Nederland. De grootste bond, de NPB, stemt morgen over het akkoord. Het noodweer van vanmorgen leidde niet alleen tot problemen... rond station Utrecht Centraal. Zo werd het gemeentehuis van Slochteren in Groningen geraakt door de bliksem. Daarbij is waarschijnlijk de telefooncentrale doorgebrand... want de gemeente is telefonisch onbereikbaar... Verder lag het treinverkeer bij Almelo een paar uur stil... en in Geldermalsen kwam een kledingzaak blank te staan. Ik kwam thuis van mijn dochter uh, naar school brengen omdat het zo hard regende. En uh, ik dacht, ik zie water onder de deur doorkomen en ik loop de winkel binnen. En daar stond het gewoon blank. Ik dacht, van nou, ik, brand, ik bel de brandweer. Want dat was de oplossing. De brandweer was mijn grote redder, zeg maar. De Deense voetballer Niklas Bentner is door de UEFA voor één interland geschorst. Omdat hij woensdag bij het vieren van een doelpunt zijn onderbroek liet zien. Dat gebeurde in de wedstrijd Denemarken-Portugal. Op de elastiekband van de onderbroek stond de naam van een gokbedrijf. De UEFA vindt dat Bentner daarmee ongeoorloofd reclame maakte. De schorsing geldt voor de eerstvolgende officiële interland van Denemarken. Bentner heeft drie dagen de tijd om in beroep te gaan. Het weer, op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Het is 17 graden aan zee tot 20 in het oosten. Morgen vooral in de ochtend zond wordt dan ook een graad of 20. AMB Verkeersinformatie er staan op dit moment zeven files. Het is vooral druk rond Rotterdam. Ik geef de opvallende files. Onder andere op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam... tussen de afrit Brielen en Spijkenissen, 4 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam tussen Benelux en het Vaanplein, 4. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en het Knoop in 4 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Het zakelijke internet tot 120 MB. Ga naar upcbusiness.nl of bel 088-1212-000. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl zaken doen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. 5 over vier, welkom terug bij de sportsomer. Wij gaan het straks hebben in ons buitenlandpanel na half vijf... over verkiezingen in Griekenland, Egypte... maar ook hoe in een groot land als China daar bijvoorbeeld tegen aangekeken wordt. Eerst de stemming op Schiphol. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Teck of misschien beter de vraag. Is er wel een stemming op Schiphol? Over uh, ruim een uur komen daar de mannen van, van Marwijk aan. Verslaggever Edwin van den Berg is daar al. Edwin, en zie jij om je heen uh, toch nog wel wat oranje fans... met vlaggetjes en spandoeken die, uh, die de mannen opwachten? Ja, nou, op dit moment uh, heb ik het gevoel dat ik straks uh, de enige ben... die uh, de spelers en de trainer hier ontvangt. Maar ik neem toch aan dat ik straks hier in aankomst half vier... waar het op dit moment nog een hele normale maandagmiddag is... dat ik straks gezelschap krijg van... Uh, Tientallen echte, loyale Oranje-supporters die ondanks die nul punten uit drie wedstrijden toch de moeite nemen om de spelers van Oranje hier te verwelkomen in aankomst half vier. Spelers die trouwens nog eerder thuis zijn dan gedacht, want het toestel landt twintig minuten eerder dan gepland om tien voor half zes Transavia Vlucht HV 8628. Ik neem toch wel aan dat ze ondanks uh, het trieste resultaat... toch even de tijd nemen om met supporters op de foto te gaan... om met ons journalisten even na te praten. En dan is het de bedoeling dat ze met de bus... naar een van de hotels gaan hier op Schiphol... waar ze uh, weer uh, hun familie kunnen zien... en ongetwijfeld ook met hun even napraten over het EK. Nou, en, en op wie ga je af zometeen? Stel dat je ze inderdaad even kan spreken. Nou, ik denk toch wel op uh, Wesley Snijder. op de aanvoerder natuurlijk, Mark van Bommel... En... Op de trainer die al zoveel kritiek over zich heen kreeg sinds gisteravond, Bert van Marwijk. Maar goed, ik weet ook niet of ze er oren naar hebben. We gaan het allemaal meemaken om tien voor half zes als ze hier aankomen op Schiphol. Ja, en misschien Arjen Robben nog eventjes, omdat hij de coach kennelijk nogal heftig toegeschreeuwd schijnt te hebben vanaf het veld. Even kijken of dat waar is. Ja, hoewel ze dat misschien zullen ontkennen. Maar ik heb net ook op Twitter gezien dat een aantal supporters dat daadwerkelijk hebben gehoord. Dus we gaan eens vragen of dat inderdaad zo is aan Arjan en aan zijn coach. Goed zo, Edwin, uh, Edwin van den Berg. Tien voor half zes, dan komt dus die vlucht aan van Oranje. En daar zijn we bij. Enf. Nu gaan we het hebben over de rechtszaak tegen een Rwandese vrouw hier in Nederland, Yvonne B., een vrouw die in 1994 als vluchteling kwam. Ze staat terecht voor volkerenmoord, want volgens het OM gaf ze, als gezaghebbend politica van een extremistische partij, opdracht tot moorden. Volgens haar advocaat, Victor Koppen, is ze slachtoffer van een complot. Haar voormalige buur in Rwanda zouden uit zijn op haar perceel. Ik ben, maak me grote zorgen over wat er in deze zaak gebeurt. Het is een zaak die tot op heden nauwelijks in de publiciteit is geweest... maar wel uh, gaat over iemand die nu al twee jaar in Nederland in voorlopige rechtenis zit... voor uh, vermeende betrokkenheid bij de genocide. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat gezaghebbende mensenrechtenorganisaties... Uh, deskundigen, iedereen die hem enigszins weet hoe het aan toe gaat... dat er ook uh, valse verklaringen worden afgegeven. Valse verklaringen door mensen die uit zijn op het goed van gevluchte families. Maar uh, hoe werkt dat? De buren die azen op dat terrein en die beschuldigen dan iemand van... Bijvoorbeeld volkerenmoord. Ja, door, door te zeggen, uh, die persoon of die persoon heeft opdracht gegeven aan hè, de, de milities... die uh, inderdaad na 6 april enorm daar hebben huis gehouden, verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Daarmee krijgen ze dat huis toch nog niet in bezit? Zeker wel, want als uh, die mensen worden veroordeeld uh, uh, tot het betalen van grote geldsommen... want dat is wat uiteindelijk wat die mensen vragen. Uh, en ze betalen niet uh, of willen niet betalen... dan kunnen uh, de eigendommen die er natuurlijk nog steeds staan, na 18 jaar geëxecuteerd worden. En dan kunnen die mensen daarvan uh, het bezit krijgen. En u zegt dat deze rechtbank hier in Nederland en het Nederlandse Openbaar Ministerie... worden misbruikt door mensen die uit zijn op die terreinen? Nou ja, dus ik heb vandaag uh, gezegd dat er sterke aanwijzingen zijn dat het inderdaad gebeurt. Ja, wat zijn dan die aanwijzingen? Hoe kunt u dat hard maken? Nou, bijvoorbeeld dat de Rwandese justitiële autoriteiten zelf nooit... een arrestatiebevel bijvoorbeeld tegen haar hebben uitgevaardigd. Ze hebben zelf nooit onderzoek gedaan. Haar naam wordt nergens genoemd, bijvoorbeeld bij het tribunaal in Arusha. Maar de Nederlandse politie heeft met tal van getuigen gesproken... die wel zeggen dat zij aanzet gaf tot die genocide. De getuigen die er zijn is een klein groepje belastende getuigen die elkaar goed kent. Alle andere getuigen uit de buurt, mensen die achter het huis van de familie woonden of tegenover eh, andere politici uit die buurt. Allemaal zeggen ze dat hier geen sprake van kan zijn. Vergeet niet hè, de man op wiens verhaal het beroemde film Hotel uh, Rwanda is gebaseerd. Hotelmanager. Uh, iemand die uh, tijdens de genocide duizenden uh, Tutsi's het leven heeft gered. Ook hij heeft verklaard en letterlijk gezegd dat het ondenkbaar is dat uh, mijn cliënten bij die genocide betrokken is. Hoe verklaart u dan dat het Nederlandse OM toch Doorzet op deze manier? Ja, ik, ik durf het woord eigenlijk bijna niet meer in de mond te nemen, maar het is een, een klassiek uh, voorbeeld van tunnelvisie. En het is, een, een, een, een, het is natuurlijk een, een enorm misbruikt woord, woord wat heel vaak uh, te pas en te onpas wordt gebruikt. Ik, nee, ik, ik heb advocaten wel vaker horen zeggen dat een cliënt onschuldig is. Ik heb mij nog nooit horen zeggen dat een cliënt onschuldig is. Ik zeg altijd of we, dat er uh, onvoldoende wettig en nou, overtuigend bewijs is om mijn cliënt te veroordelen. Dat is heel anders om te zeggen dat mijn cliënt onschuldig is. Dat heb ik uh, nooit eerder gezegd en dat zeg ik nu wel van vandaag voor het eerst. Niet omdat, omdat zij uh, ontkent. Uh, te zijn, maar omdat er zoveel ontlassende getuigen zijn... omdat er geen nieuw bewijs uh, bij komt van uh, andere getuigen dan een kleine groepje. Er zijn zoveel aanwijzingen dat hier een grote justitiële blunder staat te gebeuren... dat het vandaag de tijd was om aan de noodbel te trekken. Maar waarom wacht u niet op het proces? Dat is over een paar maanden gepland. De rechter heeft nog niet geoordeeld. Misschien wordt ze wel vrijgesproken... en zult u straks gelijk krijgen van deze rechters. Omdat er nu een concrete aanleiding is... en ik overigens uh, vind dat je, uh, als je echt vindt dat er aan de noodbel getrokken wordt... niet moet wachten... Totdat de zitting begint. Nu kunnen er nog dingen hersteld worden. Nu kan nog nader onderzoek worden gedaan. We hebben nog vier maanden tot het proces. Allerlei dingen kunnen nog gebeuren. Zegt u dat dit proces verkeerd verloopt? Of zegt u dat überhaupt Nederlandse rechters, Nederlandse officieren niet bevoegd zijn? Of misschien wel helemaal niet in staat om zo'n ingewikkelde zaak in Rwanda te beoordelen? Ik zeg in elk geval het eerste. Uh, en bij het tweede, uh, daar ben ik een stuk voorzichtig. Ik zeg niet dat de Nederlandse rechter uh, een dergelijk proces uh, niet aan zou kunnen. Natuurlijk kunnen ze dat. Het is voor het eerst dat er de gewoon deze hier voor genocide terecht staat. Je moet als Nederlandse rechter ongelooflijk voorzichtig zijn. Je hebt met een volkomen andere cultuur te maken. Je moet niet denken dat we hier spreken over een, uh, over een overval op een sigarenboer... waarin uh, nou ja, je ongeveer wel vanuit kunt gaan hoe betrouwbaar een bepaalde getuige is of kan zijn. Wees alsjeblieft voorzichtig. Het gaat hier over de vraag, gaat deze vrouw levenslang krijgen, ja of nee? Ook bij 20 jaar is het levenslang, want het is inmiddels vijfd. 65 jaar oud. Dus uh, ja, alle signalen staan op rood. En dat is wat ik probeerde te zeggen vandaag. Advocaat Victor Koppen, Matthijs van der Wiel sprak met hem. De zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld. Het proces staat gepland voor oktober. Het nieuws uit binnen en buitenland. Het ek voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen. ...oude alarmschijf uit 1983. Listen to the man with the golden voice. Time bandits. Eigenlijk zouden de Europese leiders in een kamer opgesloten moeten worden... ...tot ze een oplossing voor de Europese crisis hebben gevonden. Dat zei Guy Verhofstadt, de fractieleider van de Europese Liberalen vorige week. Meneer Verhofstadt, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zijn een weekje verder. We hebben verkiezingen in Griekenland gehad gisteren. Hoe heeft u het beleefd? Hoe is de uitslag bij u overgekomen? Ja, het was, het was zo dat, het, dat die uitslag gelukkig maar geen overwinning bezorgde aan zij die Griekenland uit de euro wouden laten vertrekken. Dus wat dat betreft is dat, is, is dat gelukkig maar anders gelopen. Namelijk dat de pro-Europese partijen het hebben gehaald. Maar ik zou alleen willen waarschuwen voor diegenen die nu denken dat de crisis opgelost is. De crisis is begonnen met Griekenland, maar het is niet omdat Griekenland nu beslist om in de euro te blijven dat daarmee die eurocrisis definitief achter de rug is, in tegendeel, zou ik zeggen. Um, los nog even voor we over die euro in het algemeen praten. De Grieken, uh, je ziet daar ook wel stemmen... om toch eens een beetje te, meer tegemoet te komen. Willen ze zelf graag, je ziet daar hier en daar wat beweging in. Mm -hmm. Vindt u dat ze een beetje adem moeten krijgen, financiële adem? Ja, maar de, de vraag is wat dat juist betekent. Uh, als het memorandum moet gewijzigd worden... om gewoon uh, ja, wat uh, uh, meer tijd te geven, oké... Okay, uh, maar het memorandum zou eigenlijk op een ander vlak moeten gewijzigd worden. Het memorandum is essentieel uh, gebaseerd op uh, loonmatiging voor de laagste lonen, voor de minimumloonen van mensen die werken in de private sector. En uh, het memorandum voorziet ook in uh, lastenverhogingen, belastingsverhogingen voor kleine en middelgrote ondernemingen. En het memorandum voorziet absoluut niet in, in, in structurele hervormingen in de Griekse overheid zelf. En nogthans ligt daar het fundamenteel probleem. Dus als men het memorandum wil wijzigen, ik ben een grote voorstander van dat, als het erop gaat om echte structurele hervormingen in het cliëntelische systeem in Griekenland tot stand te brengen. Ja, want het memorandum, dat, dat zijn de afspraken die Europa heeft gemaakt ja. met het IMF met Athene en u zegt dat ja. zijn eigenlijk gewoon verkeerde afspraken geweest. Voor een stuk zijn dat verkeerde afspraken. De cijfers kloppen allemaal. Maar uh, de inhoud uh, is een, uh, zijn maatregelen... loonmatigingen, belastingsverhogingen... die de recessie eerder verergeren. En die eigenlijk ook niets doen... Uh, aan het reële probleem dat uh, Griekenland heeft. Ja, en hoe, dat hoe, kan echte dat dan, hoe kan dat dan gebeurd zijn? Ik bedoel, Zitten toch niet zulke nou, onhandige dat, mensen ik, in Brussel? Of wel, well, een bureaucraten van de Europese Commissie en van het IMF... die moeten onderhandelen met meneer Venizelos. Uh, dan weet je op voorhand wie... Uh, wie het bij het rechte einde heeft gehad. Het is uiteindelijk, uh, hebben de, de oude Griekse partijen PASOK en Nea Democratica het laken naar zich toe gehaald en heeft men een memorandum afgesloten die op uh, wat de cijfers betreft wel klopt, uh, maar uh, die, uh, die uh, ja, de recessie alleen maar uh, gaat uh, verergeren. Daarom ben ik er voorstander van dat uh, Samaras gaat onderhandelen met het IMF en met de Europese Commissie uh, in de hoop van meer diepgaande ervormingen door te voeren in plaats van datgene wat uh, nu uh, in dat memorandum gemeen want, want heeft u er dan vertrouwen in dat daar nu wel een regering komt... die het uh, goed voor de Grieken gaat onderhandelen? In ieder geval wat goed is volgens u voor de economie? Wel, dat is het grote vraagteken. Uh, Nea Democratica en PASOK zijn nu net die partijen die uh, gedurende zoveel decennia van dat cliëntelische systeem hebben uh, geleefd. En uh, de, hun cliënten zijn misschien verschillend, maar het systeem dat zij verdedigen is hetzelfde. Ja. Dus wat dat betreft is het uh, zeker nog even afwachten. En uh, ja, reken ik eigenlijk eerder op uh, de Europese Commissie en het IMF dat in tegenstelling tot de eerste onderhandelingen over het, uh, het huidige uh, memorandum, zij nu voet bij stuk houden uh, wanneer het gaat om het doorvoeren van structurele hervormingen. Structurele hervormingen betekent uh, het opengooien van de markt, het opengooien van de beroepen die bijna allemaal afgesloten zijn. Het verminderen ook van een publieke sector die uh, heel zwaar doorweegt uh, op de economie. En uh, meer algemeen dat afbouwen van dat cliëntelistische systeem. Dat is uh, wat Griekenland wat u betreft. Als we het nog eens breder kijken, Spanje, Italië, wat moet er volgens u dan vanuit Europa gebeuren om te zorgen dat dat niet allemaal uh, ontspoort en verder ontspoort? Nou, de enige goede oplossing is dat zo snel mogelijk uh, de, de politieke leiders uh, in, in, in Europa beslissen om uh, een economische, fiscale en politieke unie uh, tot stand te brengen. En uh, bij, uh, bij zo'n economische en fiscale unie ook een... een uh, euro-obligaties, want dat is de enige manier om die rente te doen dalen in landen zoals Spanje en Italië. Je ziet het ook vandaag gaat die rente verder tegen rond de 7% draaien voor Spanje. En dat is natuurlijk totaal on, on, on, onhoudbaar. En als we dus met andere woorden niet snel één euro-obligatiemarkt maken, dan vrees ik ook dat er ongelukken kunnen gebeuren met landen zoals Spanje en Italië en dus met de ganse euro. En denkt u dat dat een, een politiek haalbare zaak is met de belangrijke rol... die Duitsland hier bijvoorbeeld in moet spelen? Nou, het is, het is geen kwestie meer van politiek. Het is een kwestie van overleven, zou ik zeggen. Dat gaat verder uh, dan, uh, dan, de, dan de politiek. Ik denk dat er uh, geen, uh, dat elke, elke deskundige, uh, elk het internationaal muntfonds, uh, de schatkist in de Verenigde Staten, iedereen, Obama, zelfs David Cameron, uh, die nogthans niet kan verdacht worden van uh, veel liefde voor de Europese Unie, uh, allemaal zeggen ze dat dat moet gebeuren. Namelijk uh, een, een economische en fiscale Unie. Als je een munt wil hebben, moet je ja, één regering hebben, één beleid hebben en ook één euro-obligatiemarkt. En wat heel belangrijk is om, om, om naar de luisteraar in Nederland toch mee te geven, is dat dat absoluut niet hoeft te betekenen eh, dat eh, landen met een triple A, zoals Nederland, eh, meer rente gaan moeten betalen. Integendeel, een euro-obligatiemarkt kan nu juist dienen om landen zoals Spanje en Italië en ook andere landen aan te zetten tot meer discipline. Want alleen landen die hun schulden afbouwen zouden mogen deelnemen aan zulke euro-obligatiemarkt. Ja, u, u richt zich nu tot een Nederlandse luisteraar... maar zou u zich eigenlijk niet vooral tot de Nederlandse premier moeten richten... als u dit gedaan wil krijgen? Ik, ik, ik vermoed dat hij ook naar dat programma luistert. Ja. Nee, dat is waar. En anders luistert hij het wel terug als hij nu in bespreking zit. Dat, dat weten we van nee, hem. Maar, uh, maar ziet u hem ja. voor 12 september bewegen, Mark Rutte, op dit terrein? Uh, ik, ik, uh, ik denk dat uiteindelijk de Duitsers gaan uh, bewegen. Ja. En dat dan iedereen met een triple-A-status uh, uh, mee uh, bewegen. Maar, maar ja, uh, u weet, er komen hier verkiezingen. En je maakt je niet populair met dat standpunt. Nee, tenzij men aan de bevolking heel duidelijk kan uitleggen... dat zo'n euro-obligatie, maar tenzij zodanige liquiditeit kan creëren... dat ook Nederland eh, minder rente gaat betalen eh, dan het eh, nu betaalt. Er en en valt Rutte dan op dit moment daarin, vindt u? Nou, ik denk dat, dat gewoon alle triple E-landen ja, koudwatervrees hebben. En vrezen, denken dat dit hun meer interestbetalingen gaat kosten. Ja, meer, Terwijl, rente. Ja. meer rente gaat kosten. Terwijl juist de enorme liquiditeit van die markt. En we spreken dan van een markt die tussen de 2000 en 3000 miljard euro zou bedragen. Die rente naar beneden gaat halen. En het, het voordeel van die oplossing is dat we dan eindelijk de obligatiehouder minder rente betalen, minder Spaanse rente, minder Italiaanse rente, uh, waar het nu de belastingsbetalers zijn uh, van, uh, van, van Nederland uh, ook die en opdraai, Duitsland ja. die daarvoor moeten ja. opdraaien. Nee, nee, dus ja, je hebt eigenlijk de keuze. Laten we dus verder onze belastingbetalers de rekening betalen. Zoals het nu gebeurt. Of zou het niet beter zijn aan alle obligatiehouders... van, van, uh, van obligaties van Spanje, Italië, Griekenland en dergelijke meer... om daar minder rente aan te betalen. Nou, dan dat nog is één vraag over de premier. Hè? Heeft u de indruk dat hij hetzelfde zegt in Brussel als in Den Haag? Nou, ik heb eigenlijk nog geen, uh, geen uh, indicaties gehad dat dat uh, anders uh, zou, zou zijn. Maar ik denk wel dat we aan de Nederlandse bevolking heel duidelijk moeten maken dat de, de euro een fantastisch instrument is van de Nederlandse economie. En als we dat niet willen kwijtgeraken, ja, dan zullen er toch wel stappen moeten gezet worden waarvoor huidige politici ook in Nederland koud watervrees hebben. Ja. U schetst een, een weg die wat u betreft uh, onontkoombaar uh, daarnaartoe leidt. 28 juni is een nieuwe Europese top. Denkt u dat dit soort besluiten daar genomen... dat er echt een doorbraak gaat komen? Hè? Ja, ik durf het bijna niet, uh, niet zeggen, maar... Uh het is nu de twintigste top geloof ik ja. sinds het uitbreken van de crisis in december 2009 en telkens heeft men gezegd dit wordt een historische doorbraak, dit wordt een historische doorbraak, ik hoop het dat is, mijn hoop is dat, het er een, dat er een historische doorbraak komt, maar mijn vrees uh, is dat het uh, opnieuw uh, zou kunnen draaien rond handelslachtige maatregelen die de markten dan uh, 12 uur, 24 uur 48 uur kalmeren maar die daarna, uh, een koorts die daarna opnieuw oplaait, zoals we nu met Spanje hebben gezien, hè, we geven 100 miljard. Euro of beloven 100 miljard euro aan de Spaanse banken te geven. En wat gebeurt er? Ja, in tegenstelling tot wat iedereen verwacht... gaat de rente verder de hoogte ja. in en verergert uh, de crisis. Wat een duidelijke indicatie is dat enkel en alleen... Uh, door een, een federale Unie te creëren... een echte economische, politieke en fiscale Unie... dit uh, probleem kan opgelost worden. Meneer Verhofstadt, uw standpunt in dit hele, hele enorme dossier in Europa is duidelijk. Dank dat u dat bij ons wilde toelichten. Graag gedaan. horen van u. Dag. En wij gaan tennissen. We gaan naar Rosmalen. Mark Brasser, eh, er wordt getennist. Volgens mij ook door een Belgisch, hè? Klopt dat? Ja, door een Belgisch inderdaad. Door Kirsten Flipkens. En die maakt het de nummer 5 van de wereld, Samantha Stozer die we nog in de halve finales van Roland Garros tegenkwamen... maakt het heel erg moeilijk. Ja, de topspeelsters hebben het moeilijk op dag 2 van de Unicef Open. Eerder zagen we al dat Sarah Irani, finalist op Roland Garros, eruit vloog... tegen Bondarenko. En nu dus Samantha Stozer op het centercourt tegen die Kirsten Flipkens. speelster die niet meteen aan het hoofdtoernooi mocht meedoen. Die zich door de kwalificatie geslagen heeft. Al wat graspartijen in de benen heeft. Ja, en dat is toch wel, wel lekker. Dat, dat helpt er ook wel in deze wedstrijd. Het eerste set is net afgelopen. 7-6 in het voordeel van Kirsten Flipkens. En de Belgische Leid in de tweede de set met 1-0. Zoals gezegd, de topspeelsters hebben het niet makkelijk. De verschillen op gras zijn natuurlijk een stuk kleiner dan op gravel. Hopen voor het toernooi dat Stozer er wel in blijft. Ze staat 1 set tegen 0 achter. Radio 1. Sportzomer tweet. Oranje zit nog een uurtje in het vliegtuig. Maar hebben ze wat laten weten voordat ze weggingen? Beschuldigingen, verdriet, is er iets wat ze met ons willen delen via Twitter? Luc Ikking volgt dat uh, gelukkig de hele dag voor ons, Luc. Ja, nee, helemaal niks. Het is echt... Het is, ze, willen niks, ja, ze willen niks zeggen natuurlijk, dat snap ik eigenlijk ook wel. Maar misschien heb je het al meegekregen. In Nederland heeft zich dus niet geplaatst voor de kwartfinale van Euro 2012. Met drie keer verliezen en nul punten kwamen we niet eens door de poolfase. En daarmee we wij ons wel in het rijtje met grote voetbalnaties... als Brazilië, Uruguay, Argentinië. Die kwamen ook nooit door de poolfase van het EK. Dan, Bert van Marwijk, is al de hele dag training topic op Twitter. Als je dan even gaat kijken, dan zie je vooral veel geruchten en meningen over de bondscoach. Zo zou Robbe hou je bek tegen hem hebben gezegd tijdens de wedstrijd. Van Marwijk wilde dat Robbe ging meeverdedigen. En op Twitter is men ook al een stapje verder. Er wordt al druk gespeculeerd over wie de nieuwe bondscoach moet gaan worden. Louis van Gaal moet het gaan worden, zegt Jordi. Volgens Ed Robin van Galen moet Kruijf of Van Hanegem het gaan doen. En Ed Selchung wil juist dat Gertjan Verbeek de kar gaat trekken. En niet iedereen is trouwens anti-Bert. Er zijn ook een aantal opvallende pro-Bert-twitteraars. Zelfs een speciale hashtag. Hashtag Bert moet blijven. Raymond die zegt Bert is echt een goede trainer. Ed Robin Vorgers, dat geoude hoer over van Marwijk. Die kerel heeft ons wel in de finale van WK gezet. En Ed TV Ottervanger, die houdt nog een slag om de arm. Bert mag van hem blijven, als hij maar inziet... Dat zijn systeempje niet heeft gewerkt. Direct na het verlies kwamen ook de eerste filmpjes op YouTube en die worden dan natuurlijk weer doorgetwitterd. Dit meisje houdt de moed erin en is ook nog steeds trots op het elftal. Het is zondag 17 juni 2012 en ik ben trots op Nederland. Trots op ons elftal dat we 0 punten hebben weten te behalen uit 3 EK-wedstrijden. En afvallei! Ik weet niet wat je deed, maar je verbaast ons bij elke voorzet die je gaf. En ging gewoon steeds finaal mis. Ja, andere mensen genoten weer op hun eigen manier van de wedstrijd. Acht miljoen mensen keken naar de wedstrijd. De rest luisterde hier naar Radio 1 Sportzomer. Of genoot van de stilte op straat. Nederland voetbalt. Door het verlies van het IK, is het IK ineens voor veel mensen een nou, volkomen oninteressant toernooi geworden. Sowieso zijn er veel mensen die foto's plaatsen van weggegooide geluksvogels, oranje vlaggen, oranje toeters, oranje hoeden, oranje aanstekers, oranje sjaals, oranje leeuw, oranje polsbandjes, oranje zonnekleppen, oranje paraplu's, oranje fluitjes, oranje rugzakken, oranje smink, voetbalplaatjes, al dan niet oranje. Sfeer bij de aanwezige verslaggevers en analisten is ook niet echt je van het. Het iemand van Duren tweet dat een Vlaamse journalist hem toeriep dat wij net zoveel punten hebben gehaald als de Belgen. En volgens AJOLT. Het Ayot ging het al mis toen we een verloren finale gingen vieren met een rondvaart. Het Time in L weet dat voetbal een spel is van 11 tegen 11. Het duurt 90 minuten en aan het eind winnen de Duitsers en de Denen en de Portugezen. En wat Van Dooyen weet, vraagt zich af of er ook vliegtuigen zijn in Oekraïne die wel op tijd vertrekken. Kortom, de sfeer is ook hier niet al te best. Frank R. de Boer, houden de moed er nog een beetje in... de twitterende tweeling laat gezamenlijk weten... huilen en opnieuw beginnen. Op naar Brazilië. Ruud Gullet die had al een rot week en is nog steeds een beetje van slag. Maar via Ed Gullet R. laat hij weten... Um, dat hij de aanvallende stijl waarop Portugal speelde... wel kon waarderen. En Daarna tweet Ruud dat hij weer in Nederland is... en naar de Meubelboulevard moet om meubels te kopen. Ja. Is er dan helemaal niets positief te melden vanaf Twitter? Jawel, volgens Matthias de Vlieger, het MatDV... Moet iedereen stoppen met praten. Nederland heeft gewoon zijn sportieve topprestaties gespaard... voor de komende Tour de France. Geesink gaat winnen, zegt hij. Wil je meepraten op Twitter? Dan uh, doe je dat via de hashtag R1 sportzomer Morgen rond een uurtje of 12, meer tweets. Luc Ikink. En dan het nieuws. Dat krijgt u van Juri Stubenitski. De NS verwacht dat alle treinen tijdens de avondspits... weer volgens de dienstregeling rijden. Nu rijdt 90 van de treinen volgens schema... Tijdens de ochtendspits raakten de treinen lopen rond Utrecht verstoord... door blikseminslag. FNV-bondgenoten doet mee aan de nieuwe vakbeweging. Dat is de opvolger van de FNV. Dat hebben zo'n 200 kaderleden vandaag besloten. Bondgenoten is met zo'n 350.000 leden de grootste FNV-bond. Tot nu toe hadden alleen twee kleinere bonden gezegd dat ze meedoen. In Amersfoort is een jongen van 14 opgepakt op verdenking van aanranding. De tiener werd gearresteerd nadat een vrouw gisteravond aangifte had gedaan... De politie denkt dat de jongen van 14 nog negen andere vrouwen heeft betast. En in het noorden van Australië hebben wetenschappers de oudste rotstekening van het land ontdekt. De tekening van houtskool is 28.000 jaar oud en vermoedelijk gemaakt door aboriginals. Vermoedelijk is het een afbeelding van een man die een speer gooit. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. De files zijn korter dan normaal op maandag. Er staat in totaal 26 kilometer. De meeste staan rond Utrecht en Rotterdam. Er zijn geen opvallende files bij. De langste vier die staat op de A15-Europort richting Rotterdam... tussen Hoogvliet en het knooppunt Vaanplein, 6 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Om succesvol internationaal te kunnen ondernemen... wil je overal snel kunnen reageren.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 De ontluisterende zoektocht van documentairemaker Gideon Levy naar het waarom. Levy en de laatste Naties. Vanavond, half tien, Avro, Nederland 2. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bijna drie minuten over half vijf. Zo ons panel met Henk Schulten, Nordholt en Petra Stine... over Egypte, Griekenland, Syrië en China. Allemaal tegelijk. Eerst gaan we het hebben over het ontslagrecht. Een dossier wat al lang speelt natuurlijk. De vijf partijen hebben deze lente besloten dat het hervormd wordt. Minister Kamp van Sociale Zaken laat daarmee een lang gekoesterde wens... van werkgevers in vervulling gaan na al die jaren. Ja, het gaat over het ontslagrecht. Uh, er is een dringend aanleiding wat te doen aan het ontslagrecht. Maar daar waren de afgelopen jaren geen afspraken over te maken. Daar was geen, uh, geen politiek draagvlak voor om daar uh, tot een hervorming te komen. Nu inmiddels op grond van het uh, begrotingsakkoord... wat vijf fracties hebben gesloten in de Tweede Kamer. Een fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Op grond daarvan kan ik nu met een notitie komen... die hun afspraak om uh, het, het ontslagrecht te hervormen nader uitwerkt. U dacht, ik moet er nu heel snel bij zijn en het snel regelen. Ja, ik vind het heel... Belangrijk dat dit gebeurt, omdat met deze wijziging kun je bereiken dat de arbeidsmobiliteit verbetert. In Nederland is een lage arbeidsmobiliteit. Dat betekent mensen die blijven vaak vastzitten in een baan... ook als ze eigenlijk niet meer zo goed in zo'n baan functioneren... en de werkgever ook eigenlijk niet zoveel meer aan hen heeft... Dat betekent dat die mensen niet op banen terechtkomen waar ze veel beter zouden kunnen functioneren en ook veel meer arbeidsproductiviteit zouden hebben. En je ziet dan ook dat als we dit gaan uitvoeren, deze hervorming van het ontslagrecht, dat de maatschappelijke winst ook groot is. We denken dat er een structurele verbetering van de welvaart in Nederland is van 2,5 miljard euro als gevolg hiervan. Kan ik nu veel makkelijker ontslagen worden? Nou, de werkgever die is gehouden om op een heel zorgvuldige manier met zijn werknemer om te gaan. Kijk, een werkgever is er sowieso al niet op uit om, uh, om werknemers te ontslaan. Werknemers zijn voor hem of haar een middel om, uh, om geld te verdienen. Uh... Maar sommigen zijn knap lastig. Zeker en uh, het is zo dat, er, uh, dat er, er zijn verstoorde verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. En in dat geval uh, wordt ontslag uh, simpeler. Het is niet zo dat je eerst naar de kantoorrechten moet om toestemming te vragen... of eerst naar het UWV, naar de uitkeringsinstantie toe moet gaan om uh, ontslagvergunning te vragen. Je kunt zelf als werkgever je eigen verantwoordelijkheid uh, nemen... maar je moet het wel op een zorgvuldige manier doen en doe je dat niet... dan loop je het risico dat je later door de rechter op je vingers wordt getikt. Dus niemand is er baantje meer zeker nu? Iedereen is uh, zijn baan zeker voor zover die uh, meerwaarde heeft voor zijn werkgever. Daar gaat het uiteindelijk altijd om. Maar niet uh, meer willekeur nu? Er is niet meer willekeur omdat je niet zomaar iemand mag ontslaan. In de wet komt te staan op welke grond je iemand kunt ontslaan... en wat je allemaal moet doen voordat je iemand kunt ontslaan. Dan moet je eerst dat ontslag aanzeggen. En dan moet je de betrokkenen de gelegenheid geven daarop te reageren. En je moet daar goede gronden voor hebben. En je mag iemand niet ontslaan als die ziek is. Al dat soort dingen blijft allemaal hetzelfde. Maar een grijp uit de kast... Um, een greep uit de kas is er... Um, ja, het is wel zo dat dit een onderdeel is van het uh, begrotingsakkoord... wat de vijf fracties hebben gesloten. Het ging over de begroting 2013. Die moest uh, sluitend worden gemaakt. Als gevolg van deze hervorming uh, gaan de kosten voor de uh, uh, werkgevers uh, omlaag... En, als compensatie daarvan gaan de werkgevers nu de eerste zes maanden maximaal van een, een werkloosheidsperiode van iemand die ze ontslagen hebben voor hun rekening nemen. En dat voordeel dat wordt dus afgerond door de overheid. Nu moet de overheid die kosten dragen. Die worden straks door de laatste werkgever gedragen. En dat betekent dat er voor de overheid per saldo een voordeel is van 1 miljard euro per jaar. Voor de werkgevers is de per saldo geen vooruitgang en geen achteruitgang. En die werkgevers willen iemand zo snel mogelijk weer aan de slag, want dat scheelt geld? Ja, zeker als de werkgever erin slaagt om iemand die ontslagen is... om die snel weer een nieuwe baan te laten aannemen en hem daar ook bij te helpen... of ervoor gezorgd te hebben dat die persoon goed geschoold is... waardoor hij ook gemakkelijk weer ander werk kan vinden... dan is dat heel gunstig voor die werkgever... omdat hij dan niet die maximaal zes maanden weer weer voor zijn rekening hoeft te nemen. Dus de werkgever die heeft een belang bij snelle werkervatting door een ontslagen werknemer. Minister Kamp hoorde u, de WW blijft ongemoeid, die is nu maximaal 38 maanden. Dat blijft zo, ondanks dat sommige partijen de werkloosheidsuitkering willen verkorten tot maximaal 1 jaar. Maar minister Kamp van Sociale Zaken laat dat aan een volgend kabinet over. Peter Blok was degene die met hem sprak. Met vlaggen in de hand.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 Door, door, door, altijd maar door, door, door. de bergen, diepe dalen. Van de stad tot de finale gaan we door, door, door, door, door. Web van, van Klaveren, Fanny Bakkers Koen, Anton Geesink, Art en Keesie, Jan Jansen, Koen Boulijn, Wim Ruska, Johan Kruijff.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 We zitten nog wat in de ontkennende fase. Kampioenen van J.W. Roy. Speciaal geschreven voor de Radio 1 Sportzomer met uh, de tekst gesproken door Tom Egberts. Het is tien over half vijf geweest. Dagelijks tijd voor ons panel. Vandaag gaat het over het buitenland. En dat is natuurlijk niet zo gek. Met verkiezingen in Egypte en Griekenland net achter de rug. En Frankrijk ook nog. Maar die laten wij nog even voor wat het is. In ons buitenland panel een tweetal mensen hier naartoe gekomen zijn. Petra Stine, uh, oud-diplomaat Midden-Oosten-deskundige. En, Midden -deskundige, en uh, sinoloog en zakenman Henk Schulte-Noortel. Beide uh, zeer welkom. Ja. Uh, we gaan maar eens even beginnen met die verkiezingen in Griekenland. Uh, meneer Schulte noordel voor ons is dat de belangrijkste gebeurtenis... ongeveer gisteren van de dag, buiten de voetbalwedstrijd. Maar in een land als China, wordt dat daar nou ook, was dat daar nou ook een soort hot item? Is dat nou iets voor hun, die hele economische uh, gevolgen die dat zou kunnen hebben? Speelt dat dan ook in zo'n land? Nou, als je gemiddeld Chinees naar Griekenland vraagt... Op het moment dan weten ze allemaal dat ze door zijn naar de kwartfinale. <laughs> Ik denk dat dat de belangrijkste associatie is bij de Chinese burger maar bij het Chinese bedrijfsleven en overheid... speelt Griekenland op zichzelf natuurlijk. Economisch stelt er niet veel voor. Maar men is wel bezorgd over de economische stabiliteit... Ja. van de Europese Unie in zijn algemeenheid. Dus als Griekenland eruit zou vallen... is men natuurlijk ook in Peking bezorgd... Over de stabiliteit van de, van de euro en, en, de, en de economie van de Europese Unie. Dus u zegt. de mensen die er echt over gaan. die hebben toch wel eventjes uh, mee ja. zitten kijken wat daar gebeurde? Zeg nee, natuurlijk, natuurlijk. Men is bezorgd. En men zegt. Men, men, zoals het er gaat. men spreekt vertrouwen uit. in het vermogen van de Europese Unie zelf. samen met de Europese Centrale Bank. en het IMF om de crisis te beheersen. Maar interessant genoeg, want ook binnenkort. ik geloof dat het zelfs vandaag begint. is die G20, waar China natuurlijk ook bij zit en Goed in touw gezegd, we moeten de, sorry, de president van China... Ja. we moeten de, de inspanningen van de Europese Unie moeten we ook steunen vanuit de G20. Specifieker is die niet geweest. Nee, want hoe kunnen ze dat doen? Nou, China heeft natuurlijk wel een aardige oorlogskas. Ja. Hè? Dus Ze uh, hebben, in tegenstelling tot de meeste westerse landen... enorme hoeveelheid aan buitenlandse reserves. Maar zouden ze nou, bereid middel, zijn... Nou, middels om dat... niet via het Europese noodfonds... maar wel via de IMF eventueel. Ja. In ruil voor meer uh, zeggenschap over dat orgaan. Want dat ziet men nog steeds toch een beetje als een westers bolwerk. Dus dat zou, dat zou op de agenda kunnen komen. Petristine, gisteren waren de uh, verkiezingen het afgelopen weekend in Egypte. Uh, daar is al heel veel over gezegd, ook van tevoren. De keus die er eigenlijk niet meer was, althans tussen de pest en de cholera en dat soort woorden. Is er nou iets, uh, wat die uitslag die pas donderdag helemaal officieel wordt, maar levert dit nou iets op voor het land Egypte? Nou, ik uh, heb net nog even gekeken wat nou, uh, of er al een winnaar bekend is. En uh, beide kampen, uh, de, de, ja. kam het kamp van de moslimboederschap, uh, Mohammed Morsi... die heeft gezegd, die staan al uh, te feesten op het plein uh, in Cairo. En de aanhangers van Shafiq en ook zijn campagneleiders hebben gezegd... nou, ze moeten niet te vroeg juichen, want wij denken dat wij gewonnen hebben. Ja, als je door je oogwimpers naar kijkt, denk je, er is niks veranderd. Uh, in Egypte, in tegendeel. Uh, misschien zijn ze nog wel slechter af, zeggen sommige mensen dan onder Mubarak. En ik bestrijd die gedachte totaal. Als je kijkt wat er de afgelopen 18 maanden gebeurd is. Uh, er is een, uh, eigenlijk de laatste farao is afgezet. Die komt echt nooit meer terug. Er komt ook geen dictator meer voor in de plaats. Dat zal het Egyptische volk niet accepteren. Er is een politieke uh, ja, dynamiek in Egypte aan de gang, die is ongekend. Um, enorm veel creativiteit uh, onder de bevolking, onder jongeren... en uh, op allerlei plekken. Um, de moslimbroederschap is eigenlijk ontmaskerd. Daar, ze hebben in uh, januari hebben ze de parlementsverkiezingen gewonnen met 45 procent. Nu, de presidentsverkiezingen, hebben ze nog maar 25 procent van de uh, stemmen gekregen. En ja, vanuit mijn visie op wat er in de Arabische wereld zou moeten gebeuren... vind ik het heel mooi om te zien dat Egyptenaren zelf ontdekken... dat er wel heel veel mensen in de naam van God spreken... En dat die allemaal iets anders zegt. Ja, en, en die kiescommissie, hè, die maakt dan donderdag bekend... wie uiteindelijk de president wordt. Of de kandidaat, de, de oud-generaal. Of misschien is hij nog steeds wel generaal. Ja, of allemaal, de man. die zijn allemaal nog generaal. Die, maar ja. ze zijn wel iets van, iets van 10.000 generaals. Ja, tip, dus precies. Ja. Maar gelieerd aan het leger in ieder ja. geval. Hè, de oud-premier, laatste premier van Mubarak... of deze man van de moslimbroederschap. Hoe onafhankelijk is die kiescommissie? Staan die echt helemaal tussen die twee in... Nou, die, nee, die staan eigenlijk aan één kant. Namelijk aan het instand houden van uh, de macht van de militairen. De economische en politieke macht. En uh, vanochtend sprak ik met een uh, jonge Egyptische vrouw. En die zei, ik ben, heb echt onderschat. Zij is uh, mensenrechtenactiviste En ze zei, ik heb eigenlijk onderschat hoezeer we gemanipuleerd zijn. zegt: moslimbroederschap en de militaire kandidaat... zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Ze willen allebei maar één ding, dat is de macht vasthouden... En het volk interesseert ze helemaal niet. Wat vaker is toch bij politici over ja, zolang de Ja, zolang ze niet de aanmoediging krijgen om het goede te doen... zullen uh, dit soort mensen gewoon lekker blijven doorgaan... om te profiteren van uh, alle macht die ze al hebben. En nog één vraag erover. Stel dat Morsi uh, de uiteindelijke winnaar blijkt. Denkt u dat het leger de macht, hebben ze al gezegd, hè, goed gaan overdragen? Verwacht u dat dat probleemloos gaat gebeuren? Nee, ik denk eigenlijk dat... Uh, de komende maanden zullen heel onrustig blijven in Egypte. Het is eigenlijk de volgende fase in de revolutie. En uh, deze beide heren zijn naar mijn gevoel echt het einde... vertegenwoordigen, het einde van een tijdperk. Twee machten die tot de afgelopen 60 jaar eigenlijk de macht hebben uitgemaakt in Egypte. En die moeten nu uh, Egypte weer economisch, sociaal en politiek vooruit krijgen. En ik ben benieuwd of ze dat gaat lukken. Ja, meneer Schulte-Noordholt, is, is dit een ontwikkeling... waar de Chinezen uh, geïnteresseerd naar kijken in Egypte? ja. Mm, yeah. Ik denk dat ze alle democratische veranderingen geïnteresseerd naar kijken. Maar niet vanuit een gevoel van positieve energie, helaas. Maar toch vanuit het gevoel van... Nou, het zou eens kunnen overslaan, die energie hè, en die stem van het volk. Wij willen onze eigen machthebbers kiezen naar ons eigen land. En dat is toch iets, een boot die nog steeds erg wordt afgehouden. Kijk, als je nou kijkt naar... Uh, in de juni 1989, twee, twee weken geleden, werd dat weer herdacht van Hongkong dan, want daar mag het. Daar was een groot Gipse vrijheidsbeeld op het plein, dat is een ontruimd. demonstranten zijn van het plein gejaagd, dan wel vermoord. Toen heeft men eigenlijk gezegd van China, ja we moeten alles op de economische hervorming inzetten. We moeten economisch groeien en de politieke hervorming gaan in de ijskast. Dus, maar ja, goed, China is natuurlijk ontzettend veranderd de laatste 20, 25 jaar... met, met internet en, en de zeggenschap en de mondigheid van de burger. Dus men is toch wel bevreesd dat die energie... en dat zag je vorig jaar ook toen ja. er een oproep was... tot ja. die jasmijnrevolutie in China. Hoe spastisch men daarop reageerde. En ja, Peter Christine? Maar andersom uh, is voor de machthebbers in de Arabische wereld... China heel lang het ultieme voorbeeld geweest. Hè? Ja. Je kunt wel economisch hervormen en economisch groeien... maar ja. je hoeft eigenlijk geen burger en politieke rechten te ja, geven. Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want het wordt ook wel genoemd de Beijing consensus. Inderdaad, dat je een eenpartijstructuur kunt handhaven... maar wel economisch hard kunt doorgroeien. Hm. Dus de automatische koppeling die we aanbrengen in de Westen... je moet democratisch hervormen... wil je economische groei überhaupt realiseren... dat logisch is met zijn voorbeeld. En inderdaad, zijn veel vooral dictatoriale landen, laat we zo maar even zeggen... de Chavesse van deze wereld, die dat een heel mooi voorbeeld vinden. Nou ja, in Syrië zijn we dat ook, maar het verschil tussen Syrië en China... 1,3 miljard, hoeveel inwoners heeft China? En China, nou, we weten niet precies, maar het is al iets rond de 1,3 miljard. <laughs> toch zien we, in al deze landen waar uiteindelijk bewegingen op gang komen... dat eh, als ze dan eenmaal komen, komt er een enorme versnelling, zeg ja, maar. Op, ja, ja. En dat momentum is altijd heel moeilijk te bepalen. Exact. Zijn er in China eh, de signalen dat dat toch... Ergens dichterbij aan het komen. Nou, Peter, Peter noemt het Syrië, en zijn dus niet alleen veel meer mensen in China, maar het is ook van de continentale grootte. Dus op lokaal niveau gebeurt er heel veel. Of heb je hebt al dorpsverkiezingen, dat is volgens de wet mag dat ook, waar mensen echt hun eigen leiders kiezen. Maar waar men bang voor is in het centrum, zeg maar procent van de politieke macht of van de communistische partij, is dat ergens die verschillende groeperingen ook bundelen een nationale beweging gaan vormen. Dus daar is men doods bang voor. Dus dat wordt als het enige schelm in de kiem gesmoord. China staat is nu het tweede land ter wereld qua defensieuitgaven. Wat heel weinig mensen weten is dat er meer geld wordt uitgegeven... aan binnenlandse veiligheid, zoals zij het noemen, dan aan buitenlandse veiligheid. Hm. Dus men probeert alles om dat in het, in het, het kader, uh, onder het mantra van stabiliteit... want anders wordt het chaos in het land, om dat te onderdrukken. En Petrus Stine noemde net al Syrië. Is dat ook een van de redenen waarom China behoorlijk op de rem staat... internationaal gezien om zich met Syrië nee, te bemoeien? Nee, dat is een ander beginsel. Uh, China is heel erg uh, principeel als het gaat om interventie in andere landen... Dat is ook een beginsel van de Verenigde Naties wat dat, wat dat tegengaat. China is daarom bang, omdat ze natuurlijk een beetje onzeker zijn over hun eigen legitimiteit. Het heeft ook een historische reden. China is natuurlijk zelf het slachtoffer geweest in de 19e eeuw. Ja, voor ons is dat lang geleden, maar voor de Chinezen is dat gisteren. Van buitenlandse interventie en kolonialisme. Dus men wil absoluut niet dat andere landen regime change of zich interveneren in andere landen... Dus de agenda van, wat China betreft, van opzicht van Syrië, wat ik er vanaf weet, is een, toch een iets andere dan Rusland. Die ook wapenverkopen heeft en andere belangen met Syrië dan China. Maar China is toch meer een principiële kwestie. Ja, en Petrus, zie jij inderdaad dat verschil tussen die twee? Want we hebben vooral aandacht voor Rusland nou, natuurlijk. Nou, de dat, Syriërs dat... zien dat verschil niet. En uh, kijk, uiteindelijk gaat geld natuurlijk toch bepalen wat er gaat gebeuren. En uh, als er straks een post-Bashar uh, al-Assad-regime is, dan zullen ze graag uh, zaken willen doen met de Chinezen. Dat ben ik van overtuigd. Maar je ziet wel bij de bevolking in de demonstraties, zie je steeds Rusland en China wel. Uh, ja. Tegelijkertijd op de spandoek uh, staan. Dus men weet heel goed uh, door wie ze in de steek gelaten worden. En, ja. en maken ze dan dat onderscheid? Dat, dat China ook, dat er wel iets principiëllers bij zit dan Rusland? Nee, nee, nee. Ze willen... nee ik had vanuit de Chinese beleving. Ja. hoor. Ja. En, en, maar China is, kijk, economisch stelt Syrië helemaal niks voor voor Syrië. Libië wel in de tijd, dat was interessant, want daar hadden ze hele grote belangen. Daar hebben ze ook in de evacuatie duizenden Chinezen geëvacueerd. Vanwege de olie? De olie, de infrastructuur, de havens, daar waren enorme belangen in. Syrië stelt het bijna helemaal niks voor. Ja. Uh, China en uh, Egypte. We keren toch weer even <laughs> terug naar dat land. U zei het is bijna het, het, het slot wat u nu ziet. Hè? Ze, zei u van de ja. machtshebbers daar. In, in wat voor tijdspannen ziet u dan daar de ontwikkeling? Of, of is dat een hele lastige. Nou ja, ik heb het wel vaker gezegd. In de Arabische wereld uh, kijken ze graag uh, in een kopje koffie. Een kopje koffie lezen van wat de toekomst is. En elk kopje koffie komt er weer een andere uitslag uh, uit. Dus ik uh, degene die zich daaraan waagt. Maar ja, ik denk dat... Uh, uh, Soms lijkt het wel alsof Morsi en uh, Shafik uh, de politicologen een dienst bewijzen... omdat ze weer bewezen zien dat transities zo onge ongelooflijk lastig zijn... Maar ja, het zal in Egypte weer op zijn eigen manier gaan. Het, ik denk dat het nachtmerriescenario uh, is, het uh, Pakistanse scenario... waar je eigenlijk een parallele staat krijgt. Waar je een burgerregering hebt voor aan de voorkant... waar een charmante minister van buitenlandse zaken, een hele mooie dame... iedereen ontvangt en achterkant de militairen eigenlijk alles uitmaken. En dat zou kunnen gebeuren de komende maanden, jaren in Egypte. Maar dat ziet u als een overgangsperiode... want het Egyptische volk uh, is nu aan zet in die zin... en hebben het gevoel en laten niet meer los. Is dat uw. Uh... Nou ja, de, de, de, de geest is uit de fles is al een paar keer gezegd... maar er is een soort van mondigheid ontstaan... Uh, bij de Egyptische bevolking. Die zeggen elke keer als ik er ben... of dat nou in Cairo in de wijken is... of op het platteland. Iedereen zegt, wij zijn niet langer meer beesten... die zich uh, gedwee moeten gedragen... maar wij zijn burgers geworden en we zullen onze rechten opeisen. En je ziet bijvoorbeeld dat binnen de vakbonden... De stakingen, die blijven doorgaan. Dus er is nog heel veel politieke ja. beweging. En, en of er dan zo'n parallele staat uh, komt... dat hangt dan heel erg af... als, als Morsi van de moslimbroederschap president wordt... of hij dat leger goed weet te hervormen. Daar zal dan nou, ontzettend veel dat, van afhangen. Zal hij, is, dat, dat, dat zal hij niet mogen doen. Dus wat je nu ziet dat is ook het vermoeden dat veel mensen hebben waar ik mee spreek... dat er eigenlijk een deal is gesloten. Dat de afgelopen weken door al die gekke uh, grondwetsherzieningen... en het ontbinden van het parlement... dat er eigenlijk als een, een insijnen is gezet van... jongens, uh, als jullie nu tegen Shafiq gaan protesteren... dan krijgen jullie morsi... En uh, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat er een deal gesloten is tussen de moslimboeders en de militairen. Meneer Schulte Noordhot, zo'n parallele staat, hè, zoals in Pakistan... dat is natuurlijk een enorm risico voor zo'n land. Voor Egypte, ja, zeker. Ik was van het stand wat je zei, Peter, over dat leger. Want het, volgens mij, wat ik ervan af weet, neemt een hele autonome positie in binnen, binnen Egypte. Uh, Mao Zedong, voorzitter Mao heeft ooit gezegd... Macht, alle macht, uh, politieke macht komt uit de loop van het geweer. Dus het Chinese leger is ook constitutioneel niet ondergeschikt aan de staat, maar aan de Communistische Partij. Ja, en een... hebben, gisteravond hebben ze een uh, verklaring afgegeven. Dus het Hoge Raad, uh, de Hoge Militaire Raad. waarin ze eigenlijk zich alle macht hebben toegeëigend. ook bij het schrijven van een nieuwe grondwet. Het leger. Het leger, ja. ja. Dus dat wordt nog uh, heel spannend de komende dagen. En tegelijkertijd, uh, we hebben het over één groep nog niet gehad, zeg maar de revolutionaire jongeren, de veranderingskrachten. En ik las net uh, een blog van Sand Monkey Monkey. dat is echt een van mijn favoriete bloggers... die ook op Twitter heel actief is. En die zei van ja, als je de straat wil bewegen, dan moet je niet de straat op... maar dan moet je zorgen dat je de straat meekrijgt. En daar heeft uh, die jonge generatie echt een grote vergissing begaan. Het idee dat Tahir, de arena, dat het daar alleen maar gebeurt. Maar het gebeurt natuurlijk ook in de dorpen en steden buiten Cairo. Tot slot, als, we, als u dit hoort in China, het uh, aantal enorme steden... maar ook nog steeds dat enorme uh, platteland waar ook zoveel mensen wonen... Is, is dat een les voor mensen die ooit in China een beweging op gang willen brengen... om, om juist ook die hele omvang van het land mee te zien te krijgen? Wat voor mensen bedoelt? Als, als er een soort uh, nieuwe revolutionaire beweging, beweging zou komen in China. Nou ja, die moet beginnen op platteland. Kijk, alle veranderingen in China is gekocht, gestart op platteland. Je, dat zie je nu ook weer gebeuren. Een land op een grote schaal. Er zijn veel boeren ontevreden over de corruptie. Daar zit de onrust. Maar je hebt natuurlijk ook een hele laag van intellectuele die ook veranderingen willen. En als die elkaar gaan vinden, dan, dan is het, het hek van de dam. Ik ga u beiden danken voor alles wat u met ons heeft willen delen over Egypte en China. Dank u wel. Okay. Henk Schurtenotthot en Petra Stienen waren dat. Dan gaan wij naar het tennis. Stozer tegen Flipkens. Vrouwentennis, Rosmalen. Ja, de tweede dag van de Unicef open. Dat zou wel eens uh, de, de boeken in kunnen gaan als bijltjesdag. Sarah Erani, het is al gezegd, verloren eerder vandaag. Dat is de nummer 2 van de plaatsingslijst. En ook de nummer 1 van de plaatsingslijst. Menter Stozer. Die heeft het ontzettend moeilijk. Ze speelt tegen de Belgische Kirsten Flipkens. uit het kwalificatietoernooi. 7-6 in de eerste set in het voordeel van Flipkens. En nu 5-3 in het voordeel van de Belgische die zelf uh, mag serveren. Net bij 5-2 heeft ze al uh, matchpoints gehad. Kirsten Flipkens. 2 om precies te zijn. Op die momenten speelde Stozer goed serveren ze maakten ze dus een goede voorrend. Maar het is niet overtuigend wat de Australische laat zien... die toch eigenlijk op dit soort banen, deze snelle banen... Ja, beter uit de voeten zou moeten kunnen dan bijvoorbeeld Irani... waarvan we weten dat dat echt een gravel speelster is. Misschien wel de laatste game van de partij. serveert staat dus 1 set tegen 0 voor... en leidt in de tweede set met een 5-3. En voordat wij eigenlijk in het nieuws van vijf uur gaan... Gerrit Hiemstra aangeschoven voor het dagelijkse uh, weerpraatje. Het, uh, het, uh, nou ja, het, het begon een beetje beroerd geloof ik vanochtend... maar het is wel weer een beetje opgeknapt, hè? Ja, het, het, het weer, hè, heb ik het ja, over. de regen is voorbij en uh, het is uh, inderdaad opgeklaard. Uh, dat gaat nog een beetje mondjesmaat. Maar uh, ja, vanmorgen ziet het er dan weer voor de verandering... weer eens uh, wat gunstiger uit. Met een mooie dag, denk ik, met flink wat zon. Maar op grote lijnen blijft het toch wel erg uh, veranderlijk het weer. Uh, wat ja, wel vaker voorkomt in Nederland natuurlijk. Wel vaker voorkomt. Uh, ja. Vanochtend uh, er vielen treinen uit. Er, er liep ja. een winkel in Geldermal, onder, hoorde ik net uh, in, ja. het, uh, in het nieuws. Maar kortom, was het zo hevig verwacht? Hadden we dat? Uh... Ja, tenminste, uh, gisteren hebben we daar ook al wat aandacht aan besteed dat het behoorlijk wel uh, behoorlijk heftig uh, zou kunnen verlopen. Je weet natuurlijk nooit van tevoren waar precies de bliksem zal inslaan. Als het toevallig op een spoorlijn is of, of iets dergelijks, of, uh, uh, dan kan dat de boel natuurlijk echt uh, uh, snel ontregelen. Uh, maar dat dat zou komen, dat was gisteren wel duidelijk, ja. Nou, dus morgen een droogdag, dan weer wisselvallig. Wat doet de ja. temperatuur? Nou, die gaat ook een beetje op en neer. Morgen dan hebben we temperaturen van een graad of 18, 19 dicht bij zee. 22 graden in het binnenland, dus... Uh, nou, we zijn nog niet zoveel gewend, dus dat is denk ik morgen best wel uh, aangenaam. Best wel wat? Ja, ja en ja. dan uh, ja, woensdag ook nog steeds uh, dat soort temperaturen. Maar ja, donderdag dan komt er weer zo'n storing over met uh, regen... en misschien wel uh, opnieuw onwisbuien. Het is het 18 juni Dan nou vraag vraagt steeds meer mensen aan mee. mij. Jij spreekt die weer mensen toch elke dag. Uh, moet ik al een last minute gaan boeken of komt er nog zon in dit deel van de wereld? Ja, ik kan me voorstellen dat die vraag bij veel mensen leeft... maar daar is geen pijlen op te trekken... We kunnen hooguit iets zeggen voor een week vooruit, of misschien een anderhalve week vooruit. Maar langer heeft totaal geen zin. Um, dus het is een beetje afhankelijk van. Maar die week vooruit heeft in ieder geval geen zin om in Nederland te blijven. Want Je van lekker weer Nee, dat he? niet. Dat klopt. Oh, okay. ja. Goed, Gerrit, dankjewel. Gerrit Hiemstra. Zo, naar vijf, dan zijn we terug met de Radio 1 Sportzomer. Dan gaan we het hebben over de droogte in de Sahel. Griekenland en we gaan natuurlijk kijken hoe de oranje mannen erbij staan... als ze straks op Schiphol landen over een minuut of twintig. En of ze nog wat willen zeggen. Tot zo.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 Dit is Radio 1.